De man wordt dinsdag voorgeleid bij de rechtercommissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Over het motief van de man is nog niets bekend. Duizenden mensen hebben zich verzameld in Istanbul voor een nieuw protest tegen de Turkse regering. Sinds de arrestatie van oppositieleider Imamoglu zijn er grootschalige protesten in het land. De opgepakte burgemeester van Istanbul is volgens de oppositie uit de weg geruimd door president Erdogan.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 Elon Musk gaat twee van zijn bedrijven samenvoegen. Het gaat om de online platformen X en XAI. Dat laatste bedrijf heeft onder meer een chatbot ontwikkeld... vergelijkbaar met ChatGPT. De fusie moet de samenwerking tussen de twee bedrijven gemakkelijker maken. Ze gaan onder meer computerinfrastructuur en werknemers delen. Het weer droog met vooral in de kustprovincies zon... vanmiddag enkele stapelwolken en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 In the moon of the fallen leaves, Bobo Ka appeared one day. He had come from the land of spirits with a message of... Prayer. van Zandvoort. Dit is ZFM. Dat, zo, dat was uh, uh, Redbone. En, uh, Redbone. Redbone, ken je het nog? Dat, uh, de ja, Indiane, Indiane ik wel, ja. ja. Klopt, ja, Indianengroep, ja. ja. Uh, Oké, okay, uh, inmiddels, inmiddels is aangeschoven uh, Hans Rijmers, uh, voorzitter van Jazz in Zandvoort. En dat uh, is niet het enige wat hij oh. doet trouwens. Misschien komt het nog even ter, ter sprake. Maar... Um,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 en uh, dat dat daar zijn toen de tijd uh, uh, met partijen afspraken over gemaakt en, uh, die niet zijn aangekomen dat begrijp is ik niet helemaal gegaan zo zoals wij het, hadden uh, bedacht dat het had moeten gaan <laughs> ja. Ja, dus, nou ja laten we daar verder dus dus niet toen meer heb op ik naar 2010 ja. We zo, kijken er een van beetje maar jongens uh, nou, laten we gaan je gang. als je beter weet, we, weet ga lekker je gang laten we ja. ook een beetje ja. in de toekomst kijken is in ieder geval maar het is in ieder geval jammer dat het er niet meer is ja, oh, dat, dat is dat is maar dat was hartstikke natuurlijk. leuk ja. oh maar dat vind ik ook ja tuurlijk, tuurlijk. Ja. we zijn jason en Precies. En, uh, uiteraard maar ja, en Software ja. is in ieder geval een, een, een, een populair iets hè, wat we ja. wat we nu doen ja. Ja. en um, nou ja binnenkort nou binnenkort maar uh, over een tijdje gaan we weer terug naar de krocht. ja dat klopt hè dat, dat is van is ook, de van de, de week een, een bijeenkomst geweest met ja. uh, de gebruikers van de krocht, de toekomstige gebruikers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 Laten we dan in november doen. En dan doe je de eerste gewoon in. in uh, nee, dat, dat, dat kan niet. Of? Dat we, ja, misschien kan, Alles wel. kan natuurlijk, maar. Ja, nee. Ik weet niet of dat kan. Nee, nou, denk wel mee. We, daar, nee, daar moeten we met New Unicum over praten. Ja, dat bedoel ik. Dat ja, gaan ja. we hier niet regelen. Nee, daar nee. ga ik eerst met New Unicum over praten. Dat New Unicum ja. zegt van wij hebben uh, de zondagen. Uh, uh, de tweede zondag in de maand beschikbaar in september, oktober. En november bijvoorbeeld.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 Ja, het is helemaal vers. Ik heb het vanmorgen zitten bedenken. Hmm? Ja. ja. Hey, en jullie kregen waarschijnlijk ook illustraties zien hoe het er eruit... uiteindelijk uitkomt te zien, he? waarschijnlijk in de krocht. Um, um... Wordt het mooier dan het was daar? Ja, binnen, binnen sowieso. Ja, binnen ja. En, en ja. Het, het, hoe is het? de toneel wordt groter. Het nou, toneel, toneel is een meter groter. Dus er is een meter naar voren gekomen. Huh? Dus je het, het, het, het, het, het, had twee, de twee trappen. Ja. En dan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 ja, dat mag degene vertellen die hem schenkt. Oké. Okay. Die, die mag dat zelf... vertellen. <laughs> maar ja, maar misschien, misschien wist je het, maar je, ja, weet, je weet, weet het ook wel. Natuurlijk weet, uh, uh, ja, weet ik dat. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Ik vertel niet alles hier, hoor. Nee, dat begrijp ik dan. Ja, we moeten het recht ja. uittrekken, ja nee, hoor, ja, nee, nee, nee, dat volg ik nee, mee, nee hoor. je kan proberen wat je wilt. Maar als ik niet vertel, wordt het niet verteld, hoor. Ja, nou, uh, nee, de, hartstikke de, leuk dat uh, de gemeente dat doet. Nee, de schenker... dat is een hele goede... relatie... die al heel lang bij de concerten komt... En uh, die, heeft dat, uh, die heeft dat aan ons uh, geschonken. Maar eh, die blijft er ook staan? Of is die alleen voor jullie gebruikt? Nee, nee die, die staat dan straks in de, in de krocht. Ja. Eh, dus die, die gaat dan, als het met het Nieuw Unicum allemaal lukt... gaat hij eerst naar het Nieuw Unicum. Aha. Dus dat we daar de eerste processen ja. hebben. Eh, en daarna wordt hij verhuisd naar, naar de krocht. En dan gaan we een plekje vinden op het podium... Aha. Dat hij daar ook kan blijven staan. Maar ook ja. te gebruiken voor andere. Uh, ja, dat toch wel, ja? Ja, ja. Tuurlijk. Maar goed, dan gaan we de gebruikersovereenkomst maken. Uiteraard. Ja. Met, uh, met Beleef Zandvoort. Ja. Ja. Want, ja. kijk, je kan je voorstellen. En dan gaan we maar eventjes. Dan lopen we ook een beetje op de zaken vooruit. Misschien. Maar maakt niet uit. Uh, wanneer Beleef Zandvoort bijvoorbeeld. Uh, theatergezelschappen of muziekgezelschappen. Uh -huh. uh, kan programmeren in de krocht. dan is het heel fijn. Wanneer zij kunnen zeggen. Jongens, er, staat er staat hier een uh, Yamaha C7. Hè? Uh, uh, dan heb je een fantastische concertvleugel. Hè? Dan dat daar een, een, een oude Yamaha uh, B3 staat ofzo. Of weet ik wel wat, welk type het nu is. Maar dan staat er een heel mooi ding. Dan ja. Moeten we daar wel eventjes over van hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat in elkaar steken. aanzien ja. van verzekeringen, onderhoud, stemmen, noem maar op. Daar kun je allerlei afspraken over maken. Ja. In ja. de aanloop naar uh, maar de verbouwing in de krocht... zijn ja. jullie ook geraadpleegd hoe, hoe, hoe, hoe, wat jullie eisen zijn... of eisen maar wensen misschien zijn? Nou ja, eentje. Eén wens is buitengewoon belangrijk. En dat is? het uh, aantal de... bezoekers die erin kunnen, of? Nee. Oh. Nee, nee, de akoestiek. De akoestiek, ja, dus dat de, is ter, de is ook niet onbelangrijk. De, ja, de bezoekers daar, vooral de dikzaam, dat zijn dezelfde. Maar de ja, zaal is even groot gebleven. Hoe, hoe krijg je een goede akoestiek dan? De, uh, de wanden moeten. N, ja. Nou, de, de, er zat natuurlijk een verlaagd plafond in. Uh -huh. En dat, euh, daarboven heb je het, uh, het gestute en het gemetselde gewelf... wat er boven zit in de Oude Kerk.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 Nou, goed, Je kan wel zien wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Of, ja, uh, maar als zou dat zo zou zijn... dan ga ik het ook <coughs> niet roepen. Nee. Maar. Het, het, het zijn mijn... Kijk, als het echt heel erg uh, hartstikke ja. verkeerd gaat... Ja, dan, dan, dan roep ik het natuurlijk ja, wel. Nee, ah, je ja, moet wel ja. iedereen de gelegenheid geven... om zijn werk op een goede manier te ja. doen. ja. En, en, en,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 wanneer je binnenkomt, die, die is natuurlijk vele malen ruimer en beter geworden. Ja, ja, ja, ja. Ja. Boven die twee, die twee ruimtes, hè, dus die, die, die, mm -hmm. die je daar hebt, uh, uh, ja, die duivertilde bovenin... is nu natuurlijk over de hele breedte is die ja. nu gemaakt. Ja. En dat ziet er gewoon prima uit. Ja. Dat, daar kunnen we echt wel mee, uh, mee overweg. Het enige wat ik, wat ik wel heb geroepen uh, toen van... Mm, uh, hoe ver zijn jullie nou met het implementeren van de, deze studio naar de kroeg? Want daar is natuurlijk ook sprake van. Ja, er is sprake ja, van. Nog ik nog weet steeds. hoe het nou ja, ermee staat. Nog steeds, dus dat heb ik daar natuurlijk wel geroepen. Ja, uiteraard. O, om, ja, dan, dan is het maar weer even een andere uh -huh. pet dan. Eh... Uh, maar ja, dat, dat, dat weten ze zelf ook nog. Nee, er zijn, zijn nog geen klap op gegeven. Nee, en, en, nee. uh, we zijn er wel over aan het praten hoor. Nee. En, en, ja, nee, dat, dat, dat weet ik. Maar je kan die duifteel, hè, dat is natuurlijk een prachtige ruimte die je mm -hmm. erboven hebt. Mm. Maar je moet hem wel geluid dichtmaken naar de zaal. Ja. Dus. Ja. En, nou, wij maken niet zo heel veel geluid hier.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 Jazz, want je speelt hem ja, ja, ja. zonder piano en zonder slagwerk. Ja. En dat, maakt, dat geeft een hele bijzondere klankkleur. Ja. Ja. Heel, het, het is weer wat anders. Want dat proberen we wel te doen. Hmm. He, uh, uh, continu de muziek uit het Amerika Songboek, ja, dat, daar ben je ook wel een keertje klaar ja. mee. Ja. Ja. Maar dat is alweer uitverkocht? Of, uh? Nou, dat uh, bijna. Ja. Dat we, uh, sinds uh, gisteren of zo, wat ik zag even snel. Uh,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 En je ziet wie er allemaal geweest ja, zijn in ja. die afgelopen 22 jaar. Dan denk ik, nou, daar staan namen bij, ja. die kunnen wij natuurlijk ja, ja. bijna niet meer betalen. Ja, he, ja. Maar die daar toen de tijd kwamen als, als uh, aanstormend talent. Ja, he, grappig, en, ja. en En kom Het is uh, ontzettend leuk uh, om te doen. Ja, natuurlijk ja, wel. Uh, nou goed, Hans, we gaan een eind aan breien. Uh, nu al? Uh, nou ja, we, we, we, we hebben nog een paar <laughs> Beginnen ja, er we hebben ja, nog een begon nou, Je, je komt net een beetje, een, een beetje los, he. Je komt net een beetje los. Nou, <laughs> anders nodig we een keer uit. Maar uh, ik wil je hartstikke bedanken voor je komst. Ja, nee, heel graag. En, uh, nou, heel veel succes. Ik hoop, met, uh, ja, en ik hoop dat het allemaal lukt bij de, ja. ja bij de ja. klocht.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 times do I have to tell you even when you cry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 naar een plek voor de jeugd, want die is er nog steeds niet. En daar zijn we nu al drie jaar lang mee bezig. Oh. En een elektrische trap, dat, uh, hoe duur is dat? Uh, ja, ik denk dat dat wel wat kost. Duur. En ik denk dat een jeugdhangplek, waar iedereen, uh, wat iedereen zo klaar mee dat iedereen naar een flat gaat, mm. Dan is dat een betere investering, denk ik. Mm. Nou, we nemen het mee. Het staat nu uh, genoteerd. Uh, het is opgenomen, dus we gaan dat zeker meenemen. En uh, heel erg bedankt voor je mening. Heb je wel eens het gedicht gezien? Nee, eigenlijk niet. Ik Als je hier elke dag loopt, je hebt het gedicht nooit uh, gelezen. Nou, misschien vroeger, maar dat ik het vergeten ben. <laughs> ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt. Ja, is goed. Goedemiddag. Hoi. Mag ik kort wat vragen? Uh... Zijn jullie hier op vakantie? Nee. Of wonen jullie hier? Mag ik wat vragen over deze trap? Ja, Want hoor. misschien ja, hebben jullie het gezien. Het wordt een roltrap. Wordt het een nee. roltrap? Ja. Wat? Nee. Hoe bedoel je roltrap? Gewoon, ja. uh... Zoals in een warenhuis.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 Goedemiddag. Oh? Um, ik wist we de weg weten. De weg. Nee, ik wil wel even iets vragen over die kippentrap. Kent u dat? Ja? Ja. Dat dat een roltrap gaat worden? Ja, ja. Wist u dat? Zou het handig zijn, een roltrap? Dat is altijd handig, ja. Maar... Maar... maar? Ik hoor hem maar. Nee, nee ja, dat past nee. toch helemaal niet. Onderhoud, ik bedoel, de lift bij het station die doet het ook al er al ja, niet. Dus uh, ga hier wat... Uh... Nee, we moeten er met zijn restaurantje. Zijn restaurant is beneden.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 Ja, dat al. denk ik ook wel, ja. ja dat, zover ga ik ook weer niet terug. Nee, met, met het spinnen in het dorp, hè? Ja. we dus, uh, spinnen al twintig jaar, maar vijftien jaar al in het dorp, het skiën. Dat is zo'n uh, zo ongeschreven wet, wat we, ja, we, <tie> doen, we doen dat gewoon. Ja. En uh, dan komen ja. al die lopers langs en dan... Ja, het is naast, de, uh, naast Nuf, hè, dan wil je even de, ja, uh, ja. te bepalen waar het is. Ja, nou, je volgt de muziek en uh, je komt bij ons. Ja, ja. Ja, ik heb er jaren tegenover gewoond en ik werd ik ik, altijd ik heb wakker. Je hebt gemaakt, Hans? <laughs> ik ben al de bakken van jou. enthousiaste. Je kan het, Je hebt ook wel foto's gemaakt. <laughs> ik heb wel foto's het ja, uit het dak ja Ja, ja. Nou, hey, maar Het, het lijkt mij gewoon heel leuk om te doen. Nou, wat altijd leuk is, is dat de mensen gewoon enthousiast worden van muziek. Weet je, dat je, uh, je loopt natuurlijk over het hele stuk over het circuit, het hele stuk over het strand. Er staan natuurlijk wel mensen, maar als je dan naar het dorp komt en je komt in zo'n. Haag van mensen terecht. Waar iedereen enthousiast is. En je wordt echt aangemoedigd dat laatste stukje. Want ja, je moet nog gewoon Nee, Maar goed, als daar iemand staat die zegt van je bent er bijna. En dan moet je nog zo'n kleren. <laughs> dan, moet je nog, dan, moet je, dan moet je nog helemaal uit de kueën rennen. Ja, dan moet je nog even naar boven. En dan ja. Maar dat zeg je er niet bij. <laughs> nee, natuurlijk niet. Hey, maar Marcel, hoeveel mensen doen er mee? Bij ons? Ja. Uh, ik heb 18 fietsen. En, ja. Uh, nou, we zitten vol.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 dan gaan we fietsen en dan doen we datzelfde trucje nog een keer, maar dan op de terugweg. Ja, er zitten wieltjes bij, hè? Je kunt er ja, rijden, uh, dan, ja. Dan, uh, toch? Ja, uh, drie wieltjes. Je hebt eigenlijk drie wielen. Ja. ja, eigenlijk Leek, wel. Je ik ja. kom niet vooruit. Nou ja, ik heb jaren <laughs> jaren al, daar moesten ze altijd een beetje ja. opzij zitten. Ja. Dat kon ze natuurlijk met, de, met die, wieltjes, uh, die ja. wieltjes doen, ja. Nee, ze zijn wel verplaatsbaar, dus je moet ja. met stuur naar beneden, dan kan je ze ja. gewoon rijden. Maar, uh, maar dit dan, gaat helemaal buiten... Uh, de, de, academy de, om. de academy om, hè? Nee, buiten, buiten de circuiten om.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 Ja. En die jij fietst ook mee, hè? Ja, ook mee. ja, jij fietst ook mee. Ja, ja, je komt doe, een meter vooruit. Ik doe het nu al voor het zesde jaar of zevende jaar. Ja? Oké, okay. ja, Dat is ja. goed. Ja. kan het wel zien ook. Goed, goed hè? Laten we lijven. Wil je aan het einde niet een beetje moe als je... Als je... Nee, dat valt echt. Ja? mee. Dat nee. verbaasd nee. me. Ja, jans. weet je, dat is uh, drie, Nou ja, Drie, drie uur spinnen en uh, af en toe een beetje rust, maar het is bijna drie uur achter elkaar spinnen.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 Ja? Maar uh, een electricist mag maar 25. Maar ja. Ja. En toen stond ik bij Hans Jules te praten en die zegt, nou ja, maar, ja maar hij is met zijn spinning. Ik heb je die benen van hem gezien. Dus <laughs> die politieagent ging om mij fiets fietsen. Die ja, ging niet uit dan 25 <laughs> Want ik had hem even ja, Nou, ja, ja. <laughs> hey, ja, ja. dat mag je eigenlijk niet zeggen worden. Nee nee, nee, nee. dat we, het we hebben we niet gehoord. We knippen het eruit. Maar uh, uh, jij wordt ook... Ik wil niet zeggen dat je oud wordt, maar je wordt toch altijd een beetje... Een ietsje ouder. Dan krijg je helemaal geen last. Met je spierpijlen. Ik heb, nou, heb to <laughs> toevallig nu weer een nieuw heupje erin gezet. Echt waar? Ik ben benieuwd. Oké, okay. Hans, hm? ja, afgelopen augustus. Ja. Oh. Kijk, je moet zeggen, met spin heb ik nooit last gehad, hoor. Maar uh, nee. ja, doordat judo is het wel een beetje... Uh... Ja, judo natuurlijk... Maar over judo gesproken, er zijn drie mensen uh, die het EK judo hebben gewonnen, hè? Of nee, of NK? Nou, we, hebben, nou, nou, we hebben drie nou, mensen nou. die op de NK uh, prijs hebben gewonnen, onder 21. Maar die komen uit Zandvoort, hè? Alle drie uit Zandvoort, ja. ja. ja judo, die, we kunnen hem halen. Jij die, Alle drie. Je meent het? Ja. Dat is ja. grappig. Dus ik ben ook. Eigenlijk is nog wel een klein beetje trots ook. Ja, ja dat bij... begrijp ik. Maar die uh, judo nu in Haarlem, of? Bij Canemio? Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ben natuurlijk gestopt. Ja, uiteraard. Ja, ze ja, he? doen het nog steeds. Dat en, gaat toch uh, onder de naam Canemio nog steeds, toch? Of niet? Of? Ja, in Haarlem. Ja. Nee, ja. hier is Landvoet, uh... Ja, Die hebben ook nog de blauwe tram. Blauwe tram, okay. ja, ja. Die sport ja. al, ja. daar beneden. Oh, dat is grappig. Maar die twee mannen die, uh, ja, die hebben, uh, zijn één en twee van Nederland geworden... En omgekeerd zijn ze 1 uh, en 2 geworden in Bremen op de masters. Dus dat is ook wel weer grappig. Krap, ja, hoor. Dat zijn twee ja. broertjes. Ja, Tijne en Ja, ja. Ik en Lika Sterrenburg, die is 30 geworden van Nederland. Dus dat is ook weer... Uh... Ja, leuk. En, ja. en die heb je ook getraind. Ja. We moeten ze een keer uitnodigen voor zo'n goede ja, moeder ja ja, ja. ja, ja. Maar... maar uh, en ze wonen nog in Zandvoort. Alle drie. Okay. Grappig. Hey, en uh, hoe kan het nou dat Zandvoort zoveel uh, talenten heeft op het gebied? Ja, dat komt er kom door <Sel>. jou. een beetje natuurlijk. Ik ben niet zo poggerand. Nee, maar wij er hiervoor ongeveer in de Het is wel de de leuk dat het tegen. wel doorgaat. Ja. Ja. Kijk, op het moment dat jij natuurlijk uh, gewoon een kindje in je les krijgt... dan kun je eigenlijk al wel zien of iemand gewoon ja. talent Een beetje talent heeft, ja. ja. ja. Drie, na drie minuten rennen in de zaal kan ik het ja. wel zien. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar zag je bij deze mensen dat ook? Ja, absoluut. Bij deze jongen. Hoe ja. ja. waren ze toen? Nee, het zijn met drie, vier jaar begonnen zijn. Zo Zo jongen? Ja.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 maar dat doe je niks. Je danst niet mee bijvoorbeeld. Ja, soms. Door de Hé, Maar mis jij niet een oude caramiel uh, van de, van de motorstraat? Ja, tuurlijk natuurlijk mis ik dat. Eh, dat wel gezellig, weet je hoor, met het volleybal. En, uh... Tuurlijk. Weet je, de, de oude caramiel was natuurlijk gewoon, uh, dat heb ik uh, 27 jaar Ja, dat, dat bedoel ik, ja. ja. En ik gaf daar toch wel iets van 20 uur per week les. Ja. En uh, toevallig ben ik gisteren langs gereden. En de verduring is gestort. Echt uh, is en gaan steeds nu weg. Ja. ja, het is weg. maar ja. weg. Maar niet meer onder leiding van uh, oude Van der Geest, hè? Nee, nee. Hij ja, hebben het toch verkocht, he, geloof ik. Ja, natuurlijk ja. ja, mis ik dat. Het is gewoon familie. Dat hebben we gewoon... Uh... Ja, ja, ja, ja. Maar spreek je dan nou wel, de, de, Van der Geest? Ik spreek ze... Ah ja, ja. Af en toe. Je, ja. je ja. komt nog wel eens ja. naar Haarlem. Ja. Ja. ja, ik geef af en toe nog les in Haarlem. Oh ja? okay. toch ook nog? Dan word ik ingevlogen. En, dan, uh, ja. en wat, wat, wat voor les geef Spinnen je dan? Een judo ik. Ook spinning? Ja, ze ja. Ja? Ja. Dus omhoog zitten, dan kun je. Ja hoor. Ja. Geen judo-les meer. Nee. Nee? Nee. nee. Want? Dat met je heupen en zo. Nee hoor. Nee. Gewoon? Ja. Ja. Hoofdstuk afgesloten. Ja. Ja. 40 jaar gedaan. Ja inderdaad, ik, ik, ik ben het nog voor mijn eigen dochter, die, die is ja. ook wel begonnen. Toen ja. zei dus jij nog van, uh, god dat wordt, dat wordt er eentje, maar dat is er no no is nooit iets geworden. Nee, nee maar. maar ja, die liep, al, die liep nee, als, die liep als ja. meisje al met die met, uh, jasje en weg ze weg. En, uh, ja, heeft ze nog steeds. Hoe zo ja al? Ja, wij ja, ja. nee, ja. hebben vroeger ook enorm gelachen met het volleybal, daar heb je, ja. deed je ook aan mee. En ja. dat ging op een gegeven moment ook niet meer ja, hoor, met toen, je heupen. In 2013 heb ik een nieuwe andere eerste heup gehad. Ja, daarom, daarom. Ja, en dan is het, het, is het gewoon niet wijs. Nee, Weet je, nee het is niet nee, nee. slim om gewoon daar nog te duiken en te springen. Ja, ja.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 Het dorp brengen, dan ging ik van het dorp naar het circuit, Het dus circuit weer terug naar het dorp, ja, ja, ja. drie uur fietsen, en dan ging ik weer opladen, of dus de boer uh, uh, op de aanhanger zetten en dan weer uitladen op de, op de zaak. Ja, dan was ik smiddags wel dan uh, was tol. Ja, dat begrijp ik, ja, ja, ja, ja. Nee, even onderuit. Ja, ja, ja weet je, weet die, je, dan doe je vijf warming-ups en dan uh, spin je drie uur, ja, dan ja. gaat op een gegeven moment. Lampje uit. En jij deed ook ja. de warming-up voor, voor de duik? Ja. Ja. ja, ook niet meer, hè? Ja, maar je wel. We oh, dat doe je nog steeds. Alleen, afgelopen jaar was het natuurlijk... Uh, geen duik. Gingen, gingen, oh, nog geen, geen duik natuurlijk, ja. Maar dat blijf je ook doen? Ja, dat blijft, als, als wij dat mogen. Ja. Dus dat dat doe je als of uh, als, als, uh, als, als academie, academy, ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. En eigenlijk doet de dans, doet dat. Die zijn nog beter in dan ik. Mhm. Mm ik ben een oude kerel, Hans. Ja. Ja, ja nou. nou ja, uh, ben kind. Uitein, maar je, je... ik ben niet architect. ik Ik word 61. Ik wou net wo zeggen. Je bent wel een oud kind. Maar ik voel me wel, ja, zeker Ja, al, ja. ja een, <lacht> een, een groot kind. <lacht> jullie kunnen goed met elkaar overweg Wij kunnen heel, heel met goed, met over goed met elkaar ja. ja. ja. <lacht> allebei Ik zit hier wel met twee kinderen aan tafel. Ja, mij hebben het altijd veel lachen, ja. Ja, het is altijd je moet ook een beetje lachen ik Een beetje ondeugend. Is hij een goede leerling, Ger?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 je moet een beetje spelen met je weerstand. Ja, dat bedoel je ik. Bedoel je ik je... hartslag. Dus het ja. is niet zo dat je kan zien hoe zwaar je fietst. Mm -hmm. Dat is per persoon verschillend. Ik werk alleen op maar op hartslag. Maar de meesten die dan in de vijf uur <coughs> staan, dat redden de eerste de, nee. de nieuwelingen echt niet. Mm -hmm. nee, wij doen er drie uur nu. Ja. Mm -hmm. ja, dat is echt een beetje. Maar het verbaasde mij hoe, hoe ver je zelf dan bent.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 Ja, dus, dus de, de, je bent uh, geen licht, maar je, je bent, licht. <laughs> je bent licht. licht. Je bent redelijk vlieg, <laughs> ja. ja, licht. Ik ben een vliegwicht. Ja, een ja, dus ja. Laat laat je. Laatst zei hij. Ik heb nog een, een lantaarnpaal. Kun jij de binnenkant even bitten? Dat is leuk. Maar als, als mensen nog willen beginnen met spinnen, kunnen ze dan. Bij altijd. De nog aan, ja, ja? Altijd. Ik heb altijd... nog uh, aan. het werkt gewoon op de reservering. Ja, ja. Uh, oké. Okay.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 Uh, ik ga niet fietsen, maar ik... ik jo, wel je even langs, ja, Je bent verhuisd, Hans, dus ik kan je niet ik meer Ik ben verhuisd, huis, ja, op. helaas. Ja, ja, ja, ja, dat is jammer, maar... Uh, Wat ga je missen, Hans? Ja, nee, nee maar ik, ik kan gewoon fietsen nog even naar het dorp komen. Ja, dat is, ja, dat is ja, wel, En wel, je hoort het vanzelf. Ja, ik weet, ik weet We staan bij Café Nuf en ja. uh, ik ja. zou zeggen. Uh, Gezellige plannen. muziek altijd. Goede ja. muziek. Komt er je hey. Meisje dansen. Ja, lekker hoor. Gezellig. Nou, en, mag uh, iedereen hard. die loopt Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, mooie En je ziet ons verzelf. Ja, Marcel ja. ja. ja. ja. mag je ja. hartelijk ja. bedanken. Heel veel succes land. morgen. En, ja. en uh, geniet wat mooie weer. Dan gaan wij dat ook doen. En uh, ja, we gaan er bijna uit, uh, denk ik, hè.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 Is dat zo? Ja, dat is, een, is het erdoor? Uh, nou ja, er is een... Ja, leuk een, een, nieuws heeft Hans nog ja, ja. Er okay. is een, een raadsinformatiebrief van uh, Gert-Jan Bluis gekomen. Okay. We, hadden, we hadden hem even kunnen vragen. Ja. Het, maar daarin staat dat, uh, dat zo goed als rond is, ja. ja. Wat leuk. Dus ik weet niet wat ze dan met het oude museum gaan doen. Uh, nee, ik denk, uh, geen enkel idee. Het zal wel blijven staan, want het is een, een monument. Ja, ik denk dat het een monument is. Het dus ja, Het is het zal niet direct uh, gesloten worden. Oké, okay, nou ja, en dan heeft Thea van der Woerd uh, uh, heeft nog afscheid genomen als juf, juf Thea. Ja. Juf juf jaar in het onderwijs. Heel goed. En uh, Mooi dat hoor. we feliciteren haar mee. Ken je Thea? Oranje School. Uh, nou, volgens mij is het de, de Maria School, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, 42 jaar in het onderwijs, dat is een hele tijd. Hè? Jij zit nog geen 42 jaar in de... 41. 41. <laughs> oh, ja? Nou, nog een jaartje in ieder geval. Ja. Uh. Ja. <laughs> dat gaat lukken, dat gaat lukken. Uh, we zijn er bijna, denk ik, hè, Marja. Twaalf uur, hebben we nog secondes of niet? Nog uh, 30 secondes. Nou, Dankjewel, ja, Marja, voor uh, alle mooie muziek <laughs> en, uh, en de techniek. Ja. En uh, Hans ook bedankt. het uh... programma ja, is samengesteld door Ger uh, Loogman en Loogman. Uh, en ja, inderdaad. Ja, de presentatie is van Gerloogman Loogman en uh, mijzelf. En Hans Doe nee, uh, Heel toevallig, <laughs> toevallig uh, natuurlijk. Volgende week staan we er weer. Waarschijnlijk met uh, Ben. Hè. Ben heeft eruit. Ik denk en, uh, dat Ben uh, de presentatie doet. Dus. Ja, en dan kan hij wat vertellen over zijn uh, reis uh, op de boot die hij gemaakt heeft. Juist. Hey, hartelijk bedankt allemaal voor het luisteren. En tot uh, volgende week. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.